Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De SGP krijgt een sleutelpositie in de Eerste Kamer, maar wordt geen gedoogpartij. Dat zeggen zowel premier Rutte als SGP-partijleider Van der Staaij. Er zijn ook geen afspraken gemaakt over de steun van de SGP voor kabinetsvoorstellen, zegt Rutte. Hij benadrukt dat hij goed kan samenwerken met de SGP, maar ook met andere oppositiepartijen. De linkse oppositie is kritisch over de nieuwe situatie. GroenLinksleider SAP zegt dat het kabinet nu in het zadel wordt gehouden door zwartkijkers en zwarte kousen. In Californië worden mogelijk tienduizenden gevangenen vrijgelaten. Het hoge rechtshof heeft bepaald dat de gevangenissen veel te vol zitten, wat leidt tot veel ziektes en zelfs doden. Zo moeten in een gevangenis 50 mensen samen één toilet delen. En ergens anders moeten 200 gevangenen uit ruimtegebrek in één gymzaal slapen. Het hof noemt de situatie mensonwaardig. Het hof hoopt zoveel mogelijk gevangenen te kunnen overplaatsen naar andere staten, maar als dat niet lukt moeten ongeveer 40.000 mensen worden vrijgelaten. In Californië zitten zo'n 150.000 mensen in gevangenissen, terwijl er maar celruimte is voor de helft. In Chili zijn de stoffelijke resten van oud-president Salvador Allende opgegraven. Dat is gedaan voor nader onderzoek naar de manier waarop hij in 1973 om het leven kwam. De familie had daarom gevraagd. Allende stierf tijdens de militaire staatsgreep van generaal Pinochet. Lange tijd werd gedacht dat Allende zelfmoord pleegde toen de troepen van Pinochet zijn paleis binnendrongen. Dat zou hij hebben gedaan met een geweer dat hij had gekregen van de Cubaanse leider Fidel Castro... Onder meer omdat Allende in 73 razendsnel werd begraven en het geweer en de kogels nooit zijn teruggevonden, gingen veel Chilenen denken aan moord. In Chili lopen veel onderzoeken naar moorden en martelingen tijdens het regime van Pinochet. Het weer, vannacht meer bewolking, in het noorden kan wat motregen vallen, minimaal rond 10 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden, in het noordoosten kans op een buitje, tot wordt 15 tot 18 graden. Dit was het en... Is de lange, hete zomer van ZFM ZFM Zandvoort 106.9 FM ZFM I'm looking in the mirror And I think I'm liking what I see Big bank light shining bright Like I'm on the TV Against the wall Zandvoort. Zandvoort. speaking to you Yeah. Girls become lovers and turn into mothers So mothers begin to your daughters too So mothers begin to your daughters too yeah. So mothers begin to your daughters too FM. FM. Maak zijn naambaar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, rem naar het en zet hem op 106.9. 6.9. Yeah. Goedenavond, geluisterd. bij Knockout FM Goed zo, ja. je hebt je zinnetje goed opgelezen Ik het, dat is de autocue hè Oh ja uh, Net geluisterd ja. naar Britney Spears, Hold It Against Me Het is uh, 24 mei 24 mei, is dat 23. zo, heb ik het goed? Het is 23 mei. 23, mag ja. ook, ja Ik nee, ben er niet dan... helemaal met de dagen, want dat, dat is nooit even. mijn sterkste punt geweest Kort over negen, dankzij onze co-host Stanley Brouwer. Omdat uh, de heer Marcus vandaag weer afwezig is. Helaas. Sorry. Uh, voor deze ongemakken. Welke ongemakken? <laughs> Duidelijk. Ik vind het is alleen maar makkelijker. ZFM, maak zijn naambaar, van de zon schijnt. Nee, je hoort het. <laughs> hij, hij, hij, hij luistert nog niet, hè, hoop ik. Wie, Kevin? Ik geloof het wel. Want hij had getweet dat je op de livestream. Moest luisteren Maar oh. uh, wat is er deze week gebeurd een beetje Dames en heren in uh, Nederland Nou uh, Vanmorgen is heel zandvoort opgeschrikt door een uh, helikopter Die boven zandvoort uh, hing Vertel Nou er is vanmorgen iemand beroofd uh, Bij volgens mij het raadhuisplein Die man was aan het pinnen En die is daarna beroofd door iemand uh, Iemand <lacht> <lacht> En uh, de politie heeft vijf verdachten opgepakt Trouwens uh, Joost Heb je een jingle? Wat voor een jingle? Leuk, een jingle? leuk achtergrondmuretje. Een, een filler bedoel je? Ja, mag ook. Jingles heb jij. Oh ja. Ah, je? Yeah, ZFM. ZFM. 24 uur per dag. Ja, die heb ik. Ja, ja, inderdaad. <laughs> uh, wat zullen we doen? Doe we een ja, gewoon eentje joh. Ah, een kan je zo even kijken? Deze is wel leuk. Ja, dat is onze. Uh... Oh nee, we hebben een bananensplit altijd. Nee, ja maar deze is veel leuker. Deze is leuker. Nou, dus Kevin, dan weet je dat. <laughs> dat is wel leuker. Maar dus die uh, helikopter die ging dus de hele tijd boven de. Ja, boven Zandwoord. Boven boven oh, ja, want ze, ze hebben aangekondigd om meer politiehelikopters te gaan gebruiken in Nederland. Nou, dat is mooi, want er uh, zijn hierdoor waarschijnlijk vijf verdachten opgepakt tussen de 18 en 30 jaar. Wat is... Oh, wacht even, oh god. Oh god, oh god. Dan moet je nog gewoon media player zetten. Hier staat hij oh. ook? Nou, ga verder, ga verder. Ja, ja. nou dat uh, was mijn uh, nieuwsberichtje. Nou. Stan, heb jij nog wat te melden? Want jij zit in de examens, daar gaat het nu ook vooral om op het nieuws. Examens, ja. Welk niveau doe jij, Sten? Nou, ik doe kader, uh, makkie, sowieso. VMBO? Ja, VMBO, kader. Ja. Ja. Oké, okay, ja, maar bij sommige me ja. mensen is het niet duidelijk. Oh, die zijn nog ik dommer. <laughs> ja. Sten is al een van de domste ik ben mensen. Al, uh, het laagste niveau, ja. Ja, je, hebt, je hebt kader is laag, hè? dan heb je nee, basis, nee, nee. basis is laag. Oh, dat is nog lager Nee, ja. L -E -O, o is lager. Ja, ik... <laughs> de, die hebben geen examens toch? <laughs> Jawel Nee, die moeten ook die ook, die ja. moeten die nee. ook examens doen nee, nee, nee, die hebben geen examens Ah, ja, je lult Ik heb zo'n hele lijst, hoor, die ik like, zo je zo Moeten moet wel zien. in de microfoon praten Ja, dat doe ik <laughs> <laughs> maar, uh, maar, ik heb niet zoveel examens gehad nog hoor Maar, uh, waar? Nee? Maar, uh, waar? Ja? Ik heb alleen Nederlands en wiskunde gehad Morgen, wat moet je morgen doen? Morgen heb ik Engels. Hoe laat? Pff, uh, half twee. Oh. Half twee. En dan donderdag, en dan ben ik laat woensdag slapen. vrij. En dan donderdag even natuur, natuurscheikunde. Uh, heb je er een goed gevoel bij, van wat je nu al hebt gedaan? Ja, tuurlijk. <laughs> <laughs> hij, hij doet kader, dus Ik uh, ja. <laughs> kan niet anders. Kan niet beter. Ik heb ook, ja, ka ik heb ook kader gedaan. Ja dat zie je, ja, je. <laughs> En dan weet je waar je terecht komt stellen. <laughs> nou uh, dat was dus jouw examen. Ja. Heb jij ook naar de, de examenklaaglijn gebeld? Nee, <laughs> nou, laks? Ik heb het wel gehoord. Oh, ik uh, vond het een beetje laks. Ik vond het ook een beetje <laughs> laks. Een beetje een lakse klas. dit jaar. Ja heel veel leerlingen. Ik geloof dat er nu al 90.000 meldingen Ja, Nou ik gelezen. vind het uh, veel te makkelijk. 9.000 meldingen? 90.000. 90.000! Ja. <laughs> Zo. Dan moeten we meer onderzoeken. Uh. Mm -hmm. mm -hmm. nou, Laks. Waar er stond het ook zil, weer voor? Laks. Dat uh, staat ergens voor. Leerlingen actiecomité. Landelijk actiecomité Mag scholieren. Landelijk. landelijk actiecomité scholieren. Kijk, het was gewoon het opzetje. Ja. <laughs> <laughs> gewoon wachten tot het jij het fout doet. En, uh, en dan kan ik het verbeteren. Uh, en ik heb vandaag toevallig net op het nieuws gehoord dat het definitief is dat Jans naar Ajax gaat. Ja, klopt. We zitten erbij. Het, het, zal het, mij, uh, <laughs> het zal mij benieuwen hoe hij het daar gaat doen. Ja. Ik uh, vind het. Uh, nee, ik Beetje denk, raar. ben je niet voor. Beetje raar. Ik ben raar. er niet voor. Nou. Nee, ik vind het niet zo. Maar jij bent voor AZ, Dus Nee, ik ben voor uh, Hij zei Ajax ook oh, wel? Ja. Oh, dan is je vader voor AZ. Ja, ik ook. Jij ook? Ik ben ook voor AZ. Ja. Loos, hoor. He. Hey. Jammer, jammer, joh. Dat is een goed seizoen, hè. Ja, we zijn vierde geworden, hè. Dat vind ik al... Vind uh, ik al uh... bo boven Feyenoord. Ja, daarom. <laughs> Dus... Had jij nog effecten toe te voegen daarop, Joost? Of, uh... Effecten? Dat weet ik veel. Even oh. acten. F -acten. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, dat is even acton. Dat is op uh, 3FM. Oh ja, dat is waar ook. Ja, nou, ik heb wel... Uh... Ja... Ja, die hebben we. Hebben we nog iets van die ene meid gehoord van vorige week? Uh, ik niet. Hoe heet ze? Joyce? Of... Ik weet het niet meer. Maar het was wel... Uh... Ik vond het een raar verhaal. Misschien is er nog wel... ik steeds op vakantie. Die denkt, die daar. Dan ging ze daar... ook weer in Mallorca. Mallorca. Mallorca. Ja, ik uh, weet het niet meer. Ik vind het wel heel vreemd, want een, een, een vriend van mij, die kwam vandaag terug uit Mallorca. En, wat is <laughs> Wat zei hij tegen... Oh? Nou, nee, niks. Nee, ja, hij had maar Ik ben weer terug in Holland. Nou, ik, ik zei zo... Uh, waar was je dan heen dan? Ik, ik wist niet dat hij weg was. <laughs> je <laughs> wist er niet eens. <laughs> ik moet eerlijk zeggen, het kwam een beetje als een verrassing aan, dus. God, oh god, oh <laughs> god. Niet te geloven. Bij deze, Sorry. Maar uh, gaan we nog een paar lekkere nummers? Maken. We gaan even uh, luisteren naar Pink nu met Raise Your Glass. Naar Pink nu? Ja, Pink nu met Raise Your Glass. Oké. Okay. Veel, veel plezier, zeg maar. empty. That sucks. So if you're to school that it doesn't pay kit met Yes No Maybe I don't know. <laughs> Oké okay, dan. Ja. Ik vind het gezellig vandaag. Ik ook. Hey. Alleen het is, het is een beetje mm -mm. stilletjes op duifgrond. Ja. Stanley zeg eens wat. Hallo <laughs> Stijn, hey, ja. ja. jij moet de filler moet je maken. Oh. Doe het even met de beatboxing. Oh. Ja, doe dat even. <lacht> Nou, laten we daar maar mee stoppen, We <hijen> nemen deze wel. Ja, iemand moet Kevin vervangen, hè. Echt waar, die, dan... <hijen> die Robby die gaat helemaal los hier dan. <hijen> Om niet te geloven. Maar dat doet Kevin ook altijd. Dat doet hij wel... Ja, dat is waar. Ja, die, ja, die. Oh, Kevin nu Kevin nog uit... lossen. <hijen> <hijen> <hijen> Kevin, toch missen we je, hoor. Ja, toch wel. Toch wel. Kevin. Ja, dat zou Kevin normaal doen. Maar goed, waar gaan we gaan het uh, eens eventjes over hebben. Ja, want raar, maar waar. Want daar is dit blok eigenlijk voor, meestal. Ja, meestal hey. wel. Dan waren we waren even de tel kwijt. Ja. Ja. Waar. Waar.nl. Daar gaan we het vandaan halen. Ja, wat is dit dan? Mongolenfestival. <laughs> het is raar, maar waar. Het is, uh, ik uh, Oh, heb je die verkeerde gedaan? Ik vond die Mugholen Festival ook Ah, wel hier hoor. Oh, dit, oh, dit, dit is hem. Waar maar raar. Hey, hey. Celebration. Ik heb een beetje druk gehad, dus ik ben hij een heb, beetje moe. Hij heeft zich een beetje niet goed voorbereid ook. Ja. Hmm. Wat een beetje tegen. <laughs> Deze die, hey, vind ik die leuk, vorige <laughs> was wel leuk. <laughs> <laughs> nou, nah, dat is wel een hele rare kop, ja. Ja, maar we beginnen eerst hiermee. Joost, begin jij mee. <laughs> Mo Moet ik nou beginnen? Ja, het is raar, maar waar? Maar er zijn wietplantjes gevonden in het wild naast een vernieuwde weg. De werken aan de herinnering van de Hasseltse baan in Hechtel zijn her nagenoeg voltooid. Dat zei ik toch? Herinnering zijn. Oh. Uh, nou, die zijn nagenoeg vertooid. Tijdens de laatste inspectieronde met de aannemer bemerkte burgemeester Raf Toyus van de uh, CDNV... ...zelfs een heel opmerkelijke uh, vegetatie langs de drukke baan. In de uitspringing van de groenvoorziening zijn spontaan enkele wietplantjes verschenen. Zoeken naar een verklaring is giswerk. De burgemeester Trijers ze, ze zaten de kiemen in... Oh, wacht eens. Ik zit helemaal verkeerd te lezen. Waar zit ik nou? Waar zijn we? Begin oh, oh, zoeken naar een verklaring is giswerk, zegt burgemeester Trijens. Dat was hem. Weet het niet, vraagt de burgeme burgervader zich hardop af. Hoewel ik naar, uh, niet naar heb gezocht, zag ik tijdens onze ronde zomaar vier plaatsen waar duidelijk de plantjes zichtbaar waren. Onder meer in de roosters op de grond... Uh, rond de bomen, dus het is uh, niet uitgesloten dat er meer plantjes her en der langs het traject zijn. Of de planten verwijderd zullen worden voordat de Hasseltse baan uh, een attractie wordt voor bepaalde slagtoeristen, <lacht> is dan ook logische vraag. Zo gauw de aanplanting wordt aangebracht, zullen de plantjes gewoon worden gewiet. Haha, lach. <lacht> <lacht> dat is echt raar, maar waar. Gewoon in het wild. Nou, dus uh, dat is wel uh, een vervelend nieuwtje voor alle wiettelers uh, uh, ja. van Nederland. Want ze zijn gewoon gratis langs de weg verkraagbaar. <laughs> <laughs> Sten, wil jij deze doen? Wat moet ik doen? Een ja, uh, deze. kopje, want uh, het gaat over rukken, dus goed. <laughs> dat is echt wat voor jou. <laughs> <laughs> okay. Politie rukt, rukt uit oh. om knuffel. Het is bewezen, naast clowns spinnen en... Meme spelen zijn knuffels super eng. Dat vinden de bewoners Van de Britse plaats Hedge End ook De politie kwam eraan te passen Omdat er witte tijgen in de velden zouden liggen Tientallen agenten En een helikopter Met warmtemeter Werden uit de kast gehaald Om te ontdekken Dat het ging om Een levensgrote knuffel dat belde de BBC zonder het, het verdovingsteam van nabijgelegen diertuin stond al klaar Om uit te rukken om de agenten te ondersteunen Uit veiligheid, voor we, uit veiligheid werden het Kri, 20 minuten stilgelegd Ook een aantal getuigen. Tuigen, golfers moesten uit voor, voor zorg terugkeren naar de kantine van hun club. Een voorbereidingsganger voorbij een voorbijganger had de politie gebeld nadat hij de tijger tijdens het fotograferen had ontdekt. Er werd, al, er werd duidelijk dat het om een knuffel ging toen de helikopter van de politie dichtbij kwam en het dier omverwaaide. De politie is benieuwd wie de knuffel in het veld heeft achtergelaten. Wat een raar verhaal. Ja. <laughs> uh, moet ik er nog eentje doen? Ja, doe jij er ook. Nog maar eentje hoor. Gooi even alles om, Oh, hier nog een leuke. Ja, maar we werd al uh, nee, politieruk. Okay. Uh, link hadden we al gelekt. Gele ja. Gelekt. Nee. Ja. Auw. Zal ik hem? Uh, ja, dat is leuk. echt niet wat voor mij. Ja. Een meisje krijgt van acht, krijgt 320 stokslagen op school. Dat, dat zouden ze bij jou moeten doen, Stelie. Want uh, ja. en een achtjarig meisje heeft op een school in China, in de Chinese stad, Ahan, Hennan. Henan. Henan. Henan. Liefst 300. 20 stokslagen gekregen ...omdat ze haar huiswerk voor rekenen niet had gemaakt. Oh, oh. <laughs> um, elke medeleerling moest van de leerkracht... 10 stokslagen toedienen... ...aan het meisje. De, la de leraar gebruikte een st de stok ook. Hallo? Ja? Die gebruikte ook de stok. <laughs> ja. um, oh. Dat noemen ze toch swaffelen? Uh, de stok was een meter lang... En twee vingers dik. Het meisje kwam zwaar gehavend thuis en stortte helemaal in. Eerder had de 32-jarige leerkracht een andere leerling al 40 stokslagen uitgedeeld. Moeten we die even tweeten? Ja, die ja, is wel een uh, simpel uh, momentje. Dat is wel waar. Hè? Niet te geloven, joh. Niet te geloven. Ik vind het een beetje schending van mensenrechten Maar daar is China goed in, hè? Daar is heel goed in. dat is waar, Wat staat die airco Is goed. Is goed. Is goed. Maar gingen wij nog even verder met een We gaan even een liedje brouwen. Ik vind, ik denk dat deze wel... Sorry? Dankzij de brouwen hebben we nooit weer dorst. Nee, nee, nee. We gaan ook nog uh, zo direct uh, uh, Brigitte bellen, want die zit bij het uh, zaalvoetbaltoernooi. Oh, oe, dan gaan we dat ook nog even doen. Ja, ons, maar, uh, ons team van Lauren Hardy die gaat uh, spelen ah. vandaag. Oké, okay, nou, dan wens ik ze veel succes. Maar nu gaan we eerst even luisteren naar Simple Plan en Natasha Benningfield met Jetlag. Jetlag.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 Uh, is, is, is, is, is. Dat was niet dus dus is, Ook niet. is dat nou? Die is het la, la, la, la, la, la, oh, oh. Gezelligheid Je luistert naar CFM Knockout FM Met Kate Ryan, Love Life En die gozer die loopt weer Dingen te doen joh. En daarvoor Jonathan Jeremiah Met Happiness Ja la, la, la. Jerry, Jeremy Jeremiah Jonathan Jeremiah Oh ja Heet die met happiness, het is gewoon Jonathan We gaan zo direct uh, We gaan zo direct naar het nieuws Ja, en we die gaan Die hele lieve meneer Ja, Of mevrouw, weet je Nee, niet. het is een meneer, gaan, ja. gaan we een netje leggen Ah jij hebt me al gehoord, natuurlijk Nee, nee, nee, nee, nee. Oké okay. <laughs> hij, <zet>, hij, <laughs> hij zit gewoon op, Wat moet je zit... Stanley wie, Wat moet iedereen doen die verliest uh, Weet ik veel Z Jij zegt vrouw ja. Stanley, Stanley zegt vrouw En jij zegt ik man. zeg man, ik zeg man Oké, nou, degene die verliest, die weet ik niet. Oké, dat zien we dan nog wel. Je hebt een probleem volgende week. Die moet wat op de radio doen. Ja, we gaan alleen. nou maar niet zingen, want dan kennen we de luisteraars niet Nee, Nee, niet zingen. Dan kan ik sowieso niet. Dus, wat gaan we allemaal nog krijgen? Wat krijgen we allemaal? Welke liedjes? We hebben om kwart over tien, hebben we natuurlijk het dier van de week. En is om dat om kwart over tien? Ja, en om half elf de Kevin's top vijf zonder Kevin. Ja, en uh, tussen kwart over tien en tien uur. Dus ja, dat is drie kwartier. <laughs> hebben we nog allemaal muziek? Nee, tuss nee, tussen tien en kwart over tien in gaan we Brie nog even bellen voor die zaalvoetbal. Ook nog. Nee. Gaan we dat niet om kwart voor ja, doen? Ja, kunnen om... Dan uh, uh, hebben we om kwart voor ook nog een item? Nee. Wat, nee? Alle? Uh, doen, ja. doen we Kevin's top vijf om kwart voor? Nee, die doen we gewoon half, maar dan doen we dingen kwart voor, ja, drie. Ja, drie kwart voor? Oké. Okay. Je slaapt zo lang. Nee, man. <laughs> je slaapt zo lang. Maar dan weten we ook een beetje, wat nu, nu zijn ze net even begonnen. Nee, ze beginnen om kwart over tien trouwens. Oh, dus, oh, dus dan zijn ze een half uur bezig. Ja. Nou, zie je wel, dat, oh, is, dat is veel dat beter. Valt, uh, ja. Nou, komt het helemaal goed uit? Dat is mooi. Ja. Uh, we gaan weer even verder. Uh, maar we hebben dus straks uh, Kevin top 5 de om dier om half, van de week. kwart over. En uh, Brie met het uh, overzicht van het zaalvoetbaltoernooi. Zaalvoetbal mooi. Yes. Oké, okay, dan gaan we nu luisteren naar Gers en morgen ben ik rijk. Van ben ik boog, o, die is lekker. morgen ben ik rijk. Morgen is de toekomst en zal het vrede zijn. Dus vergeet ik mijn problemen, voel het slecht en dus zelfs fijn.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 No dus bedank ik al die lolen van deze. Deze is voor jou Deze is voor jou Deze is voor jou Voor oh, jou en ook voor jou Deze is voor jou Deze is voor jou Deze is voor jou Voor jou en ook voor jou Vandaag ben ik boog Maar morgen ben ik jij Morgen is het toen Voor voel het slecht en zelfs fijn. En niemand krijgt mij klein Vandaag ben ik boog, maar morgen ben ik jij Morgen is de toekomst en zal het beter zijn Dus vergeet ik mijn problemen voor het slecht en zelfs fijn. En niemand krijgt mij klein Vandaag ben ik ben groot in de goot en werk me kapot voor een beetje brood. Ik heb een bankstel en een bureau en heb één fucked op telefoon. Mijn bed valt bijna uit elkaar, van al die ellende na 15 jaar. En mijn huur was kan alleen nog maar zeuren, want ik heb de huren weer niet betaald. Mijn douche is en half na de kloten. Ik heb mijn iMac, die is naar de kloten. Ik heb mijn iPad in mijn dromen en internet is afgesloten. Van straks heb ik hitsjes 50, Do als dit. Ik ben een man met bal rock is skinny. Mijn leven lijkt op een film van Disney, maar ooit dien ik op een Millie van Disney.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 en niemand krijgt mij klein Vandaag ben ik pro Maar morgen ben ik rijk. Morgen is de toekomst En zal de vrede zijn Dus vergeet ik mijn problemen Voel slecht slechte zelfs fijn